Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De brandweer in Rotterdam is op zoek naar een man die een kind uit het water heeft gered en daarbij vermoedelijk zelf is verdronken. Rond half zeven zag de man dat in Delfshaven een kind in het water was terechtgekomen. Hij en een andere man sprongen erachteraan. Het kind en één man werden door roeiers gered, maar de andere man kwam niet meer boven. Hulpdiensten zijn nu op zoek naar de man en daarbij zijn ook duikers ingezet.